Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bassist en oprichter van de legendarische rockband Cream, Jack Bruce, is op 71-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft het bericht naar buiten gebracht. De band Cream, met gitarist Eric Clapton, wordt beschouwd als een van de belangrijkste uit de popgeschiedenis. Cream verkocht in de jaren 60 miljoenen platen en was de band die het eerst platina kreeg. Dat was voor Wheels of Fire. Bruce schreef en vertolkte de meeste nummers. Jack Bruce wordt bovendien beschouwd als een van de beste bassisten uit de popmuziek. In Nunspeet is een nieuw geval van paardenmishandeling opgedoken. Dit keer is een merrie toegetakeld. Het dier stond met twaalf andere merries in een weiland dat niet direct bereikbaar is vanaf de openbare weg. De mishandeling is ontdekt door de eigenaar van een paardenstal. De politie heeft niets bekendgemaakt over de aard van de verwondingen van de merrie. De laatste tijd zijn in heel Nederland paarden mishandeld, onlangs nog in Brabant en Drenthe. Het aantal mensen dat is overleden aan ebola is gestegen tot ruim 4900. De slachtoffers zijn in acht verschillende landen, vooral in Guinea, Liberia en Sierra Leone. In totaal zijn er ruim 10.000 mensen besmet geraakt met het virus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO vermoedt dat het werkelijke aantal doden en geïnfecteerden hoger ligt. Een vrouw die in Amerika verzekeringsfraude probeerde te plegen in een warenhuis... is tegen de lamp gelopen doordat ze Nederlands sprak. De vrouw zei vorig jaar dat ze was uitgegleden door een plas water. Ze klaagde over pijn aan nek, rug en benen. Tijdens het wachten op de ambulance belde de vrouw haar moeder. Ze vertelde in het Nederlands dat ze op de grond was gaan zitten... om zo verzekeringsgeld op te strijken. Een van de medewerkers bleek ook Nederlands te spreken. Het warenhuis heeft nu een rechtszaak tegen de vrouw aangespannen.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 De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. 24e jaar aflevering 42. Dat maakte vandaag 17 oktober 2014. Net even over de klok van 3 uur. Inderdaad, zoals je net hoorde, de Euro Breakdown. Met deze week twee nieuwe binnenkomers. De 17 dalers. Vier artiesten die zijn heerlijk blijven zitten...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 ...breakdown op nummer 40, Maroon 5 met Animals. 9 plaatsen gezakt, dat betekent dus vorige week nog op 31. Maakt het meteen de snelste daler. En ik kan ze ondertussen alweer veteranen noemen, want ze zijn al 11 jaar bekend hier in het Nederlandse. In 2003 zijn ze uh, doorgebroken met hun nummer Harder to Breathe. En uh, daarmee hebben ze nooit hoger als de tip tipparade uh, tw de tweede plaats gehaald...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 Not the Only One. Op nummer 38 vinden we een nieuwe binnenkomer. Dat is Jazzy War, Say You Love Me. En Jazzy, oftewel Jessica Lowes War. Die is uh, 29 jaar had alweer. 28, bijna 29. Nee, net 29. Net jaren geweest twee dagen geleden. Uit Londen en tegenwoordig heet ze allemaal singer-songwriters... Ze is uh, bekend van haar zus, Hannah War, Ze is een model en een actrice. Bekend van de film Cup Out. Ik heb hem nooit gezien. Ik hoop jullie wel. En dan gaan we naar luisteren. Jessie War met haar nummer Say You Love Me.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 En op nummer 32 vinden we een nieuwe binnenkomer. En dat is Robin Schulz. Samen met Jasmine Thompson. Sun goes down. Robin Schulz is uh, snel bekend geworden. Met het nummer Waves. Fragrancy. En nou, Sun goes down.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 Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word but my name. I'm right. the best. That's right. You've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Right. Dit kwam in 2009 met I Know You Want Me. Vijf weken lang op nummer 1 gestaan. Daarna in 2013 met Timber. En naast de Fireball, vier weken lang staat, heeft hij op nummer 1 gestaan in de Nederlands top 40. En met onze zuidenburen is hij nog niet verder gekomen als vijfde plek.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 Op 36 staat Milke Chance met Stolen Dance. Martin Dungervaag op 35. Changing van Sigma en Paloma op 34. Stay High of the Habes van Tafelo op 33. Robin Schultz nieuw binnengekomen samen met Jasmine Thompson. Sang goes down op 32. Onze grote vriendin Ariane Grande die hij de malice nog steeds drie keer in de hele lijst staat. Maar niet alleen, dit keer met Iggy Elia. met haar nummer Problem...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 Een mooi bruggetje. Spot dan zelf beurlende en strijdende herten tijdens de bronstijd. want er is zo'n beurwandeling. 19 oktober om half vier in de Amsterdamse Waterlijnduinen... en de kosten zijn 6,50 euro. Vijfde. En het Zandvoorts mannenkoor, jawel. Het Zandvoorts mannenkoor gaat weer zingen. Dat zal om 19 oktober zijn, om 3 uur. De protestantse kerk in de Poststraat in het centrum in Zandvoort...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 Heet met die church shirts of 27? She's the giggle at a funeral. That was everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleek. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolute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 Make a covenant, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, you, I divide. for you, ooh, you, you, I divide. Give me one good reason why I should never make a change. Best. The list goes on. If you just say the words I'll up and run. Or to you, ooh, you, yeah. ooh, I'd even do. you, ooh, ooh, I'd even do. Give me one good reason why I should never make a change.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 25 vinden we hem. Baby, if you of this will go away. George Ezra, Budapest. Miles in Budapest, My mind and treasure chest. Golden grime piano. My beautiful castillo. Oeh, you. Oeh, I'd leave it all.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 Rules without ever slow so down We are hidden strict into the fatal deep down Nummer 23 is in handen van die webinar Head out line